Eerst vooral in het oosten van het land, later uitbreidend naar het westen. De temperatuur ligt tussen de 18 graden op de Wadden... en lokaal 25 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. ANWB, verkeersinformatie. Het is nog steeds druk op de weg door het weer... en door het terugkerend vakantieverkeer. Maar bijvoorbeeld ook op de A4 Den haag amsterdam tussen Hoofddorp en de Schipholtunnel. Daar staat twee kilometer file. Er zijn drie rijstroken dicht. Dat komt door een motorkap die van een auto is gewaaid... Ook al een file op de A58-Vlissingen richting Bergen op Zoom, tussen Henkensand Zand en de Vlakentunnel 13 kilometer. 7 kilometer op de N59 Sixzee richting Hellegatsplein tussen Zerooskerk en Sirixzee. En tussen Bruinissen en Oude Tongen 8 kilometer file. N57 auto op Rotterdam tussen Portzeelanden en Goede 5. En de N57 Rotterdam richting Middelburg, tussen Portzeelanden en Seroskerken 5 kilometer.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 Drie minuten over drie. U bent weer terug bij Langste Lijn. Waarin we onder andere het honkballen volgen. Pioniers Kinheim. Ik heb 1-2 staan als laatst doorgegeven stand, Theo Wat dat betreft uh, niks veranderd. Nog steeds 1-2 in de zes. de slagbeurt inmiddels. Dus ruim over de helft van de wedstrijd, zou je kunnen zeggen. Het blijft daardoor spannend omdat het uh, verschil klein is. Een nieuwe werper bij de Hoofddorpers. De Lincel is eraf gehaald. Shane Grade is zijn opvolger. En uh, hij kwam goed weg in die vijfde slagbeurt. Door een prachtige vangbal van tweede honkman Kroes kon Kinheim. Niet scoren. Het blijft hier dus 1-2 nog steeds voor de bezoekers. Verder volgen we golfster Christel Bouillon tijdens de Ladies Open in Vlaardingen En we hebben straks heel veel tennis de mannenfinale op Roland Garros tussen Rafael Nadal en Roger Federer. Op 59-jarige leeftijd, Andrew Gold, wereldwijd, wat zit, uh, zijn grootste hit, Lonely Boy. Gaan we golfen? de ladies open in naar niet meer. We hebben het nog even nagezocht, maar je kan beter een hole in Wanslaan dan het hele toernooi winnen, zagen we, het, financieel gezien. Zou je sterker vertellen, als je dat prijzengeld <laughs> zou mogen bij mogen schrijven, als je dat bedrag van die auto zou mogen bijschrijven op je prijzengeld, Dat ik het ja. zo zeggen, dan eindig je normaal gesproken in de top 10 van de jaarranglijst ongeveer. Dus dat is aantrekkelijk. Je krijgt alleen die auto los. Je mag dat bedrag niet optellen bij het prijzengeld wat je normaal als speler verdient. Maar een Australische speelster, het lukte haar dus om een Holy One te slaan. Maar, maar je mag 11. hem wel inruilen toch? Anders die hij de boot mee naar Australië. Dat is ook een nou. geheel. Joost Luijten heeft dat ooit nog een keer gehad, die won een Audi, dat was in Zuid-Afrika, yeah. dat was nog een kwestie van maanden, uiteindelijk is dat dan via de Nederlandse importeur uh, geregeld, want uh, dat heeft met invoerrechten natuurlijk allemaal te maken, dan wordt het een te dure grap, maar dan gaan ze vast wel uitkomen, het is een beetje richting Australië, maar daar staat ja. echt straks wel zo'n uh, zo wagen te wachten uit Duitsland. Kijken we even naar de ranglijst. Dan zien we een nieuwe leidster in de wedstrijd. Een Engelse leidster. Melissa Reed heeft een slag voorsprong op Holly Atchison. Die nog nooit een toernooi op de Europese Tour won. Reed deed dat wel. Won vorig jaar het Turks Open. Werd een aantal keren dit seizoen tweede. Dat Turks Open trouwens wat dit jaar werd gewonnen door Christel Bouillon. En dat is dan het bruggetje naar de Nederlandse die het heeft weggegeven. Eigenlijk op drie holes. Op elf maakt ze een dubbel bogey. Daar kwam ze terecht in een bunker. Daarvoor maakt ze een bogey. Ze maakte op twaalf ook nog eentje. Dan maak je dus allemaal, om het simpel te zeggen: te veel slagen. Je hebt te veel slagen nodig om mee te blijven doen. Ze staat inmiddels op half 9, heeft nog een hal of 5 voor de boeg. En op die Melissa Reed 5 slagen achterstand. Een top 3 klassering is zeker nog mogelijk. Dat zou een prima resultaat zijn voor de Nederlandse. Maar als je ziet hoeveel mensen er met haar meegaan. door die baan heen. Het zijn er honderden en honderden. Prachtige plaatjes levert dat op. Die overigens vanavond ook bij Studio Sport om 6 of 7 uur te zien zijn bij ons bij de NOS. Maar een top 3-klassering is mogelijk voor de Nederlandse. Ze had een geweldige put in huis op uh, hal 9, waar het altijd extra druk is. Dat is in de buurt van het clubhuis. Een put van wel een meter of 15. En gek genoeg laat die put er een beetje haar in de steek op de holes die dan volgen. Maar dus die bogey, bogey en die bogey gemaakt werden. Melissa Reed zou een mooie winnaresse zijn. 23 jaar, speelster uit uh, derby in Engeland. Ze is ook supporter van de plaatselijke voetbalclub daar, Derby County. En zij staat momenteel bovenaan het leaderboard. Vier slagen onder par, drie slagen onder par voor Holly Atchison. En dan zien we een Française om de top 3 compleet te maken. Caroline Afonso van het uh, uit Frankrijk die dus uh, de top 3 complementeert Zo uh, ja, een aantal hals voor het einde. Een halsje of vijf laat ik het zo zeggen. Voor het einde van dit Dutch Ladies Open hier op Golfburg Broekpolder in Vlaardingen. Ja. Randy Crawford met een klassieker ja. dan klassiek oudje, Streetlife. Nou, eerst even naar Theo Plachard. Inmiddels gescoord uh, daar bij Pioneers Kinheim. De gelijkmaker in de zesde slagbeurt. Het was een homeren van Nick Gummerson, Amerikaan voor het eerst spelend bij, dit seizoen bij Pioniers. Die de bal links buiten de hekken sloeg voor de gelijkmaker 2-2. En het is wellicht het begin van een heuse rally. Want de volgende slagmensen, Moorman en Flanagan kwamen ook door met een honkslag. Zodat we nu het eerste en het tweede honk bezet hebben. Nog geen mensen uit. En Nick Veldkamp, de starter van Kierneheim, duidelijk in de problemen. Hij heeft al even gesproken met zijn coach Elko Jans. Ik zou hem eraf gehaald hebben. Nu de korte stootslag waarop wel de nul gemaakt wordt op het eerste honk Kevin Derksen, maar de honklopers opschuiven naar het tweede en derde honk en dit de mogelijkheid is voor pioniers om door te stoten naar een voorsprong in deze zesde slagbeurt. Veldkamp mag nog even blijven staan. Ik zou zijn rapportcijfer invullen als een 6-min. Niet goed, net voldoende, maar nu dus dik in de problemen. Bij de stand 2-2, 2-3 bezet kan hier de zaak zomaar omgekeerd raken. Parijs dan. Alle plichtplegingen zijn geweest. Alle oud-winnaars hebben nog even het gejuich mogen ontvangen. Maar nu is het echt begonnen. Marcella Mesker. Ja, er zijn uh, precies twee punten gespeeld. En die zijn alle twee naar Roger Federer gegaan. Hij uh, is begonnen met uh, de service... Had de TOS gewonnen. En ja, die punten werden natuurlijk uh, luid uh, bejubeld door die 15.000 toeschouwers hier. Want ik geloof toch dat uh, Roger Federer de sentimentele favoriet is in deze wedstrijd uh, tussen de Giant en de Genius. Zo kopte althans Le Kiep vanmorgen. Even een uh, discussiemomentje hier over een service van uh, Federer. In of uit, maar... Uh, de scheidsrechter gaat daar even naartoe om de call te bevestigen. Loopt er naartoe, probeert die afdruk te zien. Duurt even, Pascal Maria, Franse umpire natuurlijk. We zitten hier in Frankrijk. En uh, de bal wordt ingegeven en dus gaat het punt naar Roger Federer... die op 40-0 komt. In zo'n best of 5 wedstrijd ja, is het begin uh, heel erg belangrijk... om een beetje vertrouwen te krijgen. Alhoewel deze mannen dat natuurlijk uh, gewend zijn met al hun Grand Slam-titels. De voorhand van uh, Federer gaat uit een uh, mishit... Heeft hij wel vaker? Raakt hij hem af en toe verkeerd op het frame? En dan uh, gaat hij daarna rustig verder. Het hoort er een beetje bij. Hij is de man die met het uh, risico speelt. Zal proberen die ballen snel te nemen. We hebben ook gezien laatste anderhalf jaar... dat hij wat dichter in het veld is gaan staan. Nou, er komt service. goede service. Daar gaat hij nu. Service volley naar het net. En een schitterende volley zeg van uh, Roger Federer. Die legt hem even heel simpel ontspannen crosscourt weg. En Nadal heeft het nakijken. En zo wint uh, Roger Federer dus een simpele Kom, eerste minister. service game... met maar één puntje tegen. En komt hij in de eerste set... Eynu Barrel is een Uncharted. Linus Gerdeman is winnaar geworden van de Ronde van Luxemburg. De vierde en laatste etappe eindigde in een zege voor Romain Fayu van Vacan Soleil. We gaan het hebben over roeien. Femke Dekker met name, die is op de weg terug. Hoe is het doet dit weekend en ermee aan de NK voor grote nummers op de Bosbaan. Een herstart inderdaad, want de afgelopen maanden stond de kopvrouw van het Nederlandse roeien buitenspel. Met een combinatie van fysieke en mentale problemen. En terwijl de vrouwen acht zonder haar, bijvoorbeeld goud won bij de Wildbekerwesten in München vorig weekend. Werkte Dekker toe naar een relatief wat onbeduidende toernooi op de Bosbaan. Dus dit weekend in Amsterdam en daar zocht Edwin Cornelis haar op. We staan in uh, het krachthonk, vlakbij de bosbaan. Femke Dekker, uh, jij bent een van de weinige toppers uit Nederland die wel meedoet, hè? Ja, klopt. Weer uh, aan mijn comeback aan het uh, werken. En uh, dit weekend mag ik inderdaad uh, weer in actie. Ja, je comeback. Want vertel even, wat was er ook alweer aan de hand met jou? Ik heb heel erg geworsteld met fitheid, uh, nou, zowel uh, fysiek als mentaal. Want, hè, als het een niet goed gaat, gaat het ander mee. En eigenlijk eind februari uh, voelde ik al dat de boog heel erg gespannen was. Wat ik de afgelopen twee jaar niet meer terug herkende. En in maart uh, bij de, het heineken Vrouwenvierkamp eigenlijk voelde ik dat ik geen macht meer had. En uh, ja, het niet goed ging, aan de bel getrokken, maar eigenlijk uh, toch nog doorgepusht naar het Nederlands kampioenschap. Omdat het selectie was voor de 8. En daar ben ik eigenlijk uh, ja, echt door al mijn reserves heen gegaan. En uh, elk virusje wat er was, buikgriepje in Nederland, ik had hem ook. Ja, en dan uh, ga je wel even naar jezelf kijken. was eigenlijk typisch zoiets van eerder op de rem hebben moeten trappen. Ja, kijk, dat is natuurlijk heel moeilijk op het moment dat je met selecties bezig bent. Ik heb daar zelf, naar mezelf toe, ook misschien een steentje laten liggen. Op een gegeven moment heb ik aan de bel getrokken bij mijn bondscoach, het gaat niet goed. Maar ben ik eigenlijk toch nog gepusht om het Nederlands kampioenschap te starten, omdat het een selectie was. Achteraf wordt dan wel gezegd van ja, we zien het en we hebben het misschien onderschat. En dat is natuurlijk wel heel pijnlijk, want uiteindelijk mis je de boot aan het begin. Wat verwijt je dus eigenlijk de bond? Nou, kijk, het is wel iets uh, waarvan ik denk: van het is jammer. Uh, als een van je toproeiers niet fit is, dan gaat er toch een lampje bij je branden. Alleen, uh, gelukkig biedt hij me nu uh, begeleiding en heb ik ook een goed programma. En sowieso, de meeste begeleiding ligt het hier niet. Maar uh, ja, de combinatie van alles die me nu wil helpen... heeft ervoor gezorgd dat ik ook het weer zie van, hé, hey, er is nog kans. Ja? Tuurlijk, ik, eh, ik heb lang me rot gevoed en ook niet helder kunnen denken. En toen dacht ik ook echt van, uh, god, uh, misschien moet ik wel stoppen. Uh, ik ben al oud, dit is het misschien. Je vroeg je af, waar doe ik het eigenlijk nog voor? Nou, waarom doe ik het eigenlijk ook nog? Hè? Als ik kijk, ik heb 16 jaar een Nederlands team. Uh, ik heb behoorlijk wat medailles gewonnen. Uiteindelijk ontbreekt die gouden nog. En natuurlijk lonk je daarna. Maar goud is weggelegd voor heel weinig mensen. Maar het is wel iets wat in mijn achterhoofd zat. En toen heb ik wel gedacht: ja, misschien is het wel. Daar heb ik ook heel erg mee geworsteld. Ben ik ook heel eerlijk in Wat gaf voor jou dan de doorslag: van, ja, laat ik er toch maar weer op wagen. Nou, ten eerste vind ik uh, dat als ik mijn roeicarrière eindig, dat ik dat zelf beslis. En dat ik zelf zorg uh, dat ik die kaart op tafel leg. En niet dat door een bondscoach of door een fitheidsprobleem laat doen. Dat was de primaire reden eigenlijk? Zeker en natuurlijk, kijk, ik vertrouw nog heel erg op de groep en uh, uiteindelijk nu ik wat helderder meer kan denken en met dit weekend ook in mijn achterzak ook op meer op mezelf. Daar moet ik zeker nog een stapje in maken, want ik ben echt door een put gegaan en moet daar ook nog wel goed gevoel bij hebben. Maar ja, uh, de motivatie uh, dat de groep het ook goed doet, uh, daar hebben we allemaal hard voor getraind. Laat ook zien dat er ook heel veel mogelijkheid is nog. Wat is de les geweest voor jou? Nou, toch inderdaad wat dichter bij mezelf te blijven. Ik denk dat ik uh, sinds vorig jaar, uh, we hebben ook heel veel problemen gehad met een uh, nieuwe coach en alles, weer me verloren ben gegaan in het roeien. En dus ook een beetje de macht van mezelf aan mijn bondscoach heb gegeven. Terwijl ik die eigenlijk wat meer bij mezelf moet houden. En ook het feit dat ik gewoon uh, nu inzie dat ik misschien wat meer beslissingen voor mezelf moet nemen in de plaats van het warme bad van de harmonie. Want uiteindelijk sta ik nu langs de zijlijn... en is er ook niemand die zegt van... Uh, hoe dan ook Femke, uh, jij zit er toch sowieso in. Dus het is ook weer een harde les geweest. En uh, kijk, ik ben uiteindelijk wel wie ik ben... en dat kan ik niet veranderen en dat wil ik ook niet veranderen. Maar ik denk wel dat ik uh, wat harder hiervan ben geworden. En dus is Femke Dekker op de weg terug. Zie je vorige week uh, jouw collega Roeisters met die acht. Het goudpakken in München, dat was eigenlijk een sensationele overwinning. Hè? Maar ik kan me aan de andere kant voorstellen dat je denkt van... ja, maar ik ben er niet bij. Ja, het is inderdaad heel dubbel, maar wel dubbel goed gevoel. Kijk, wat ik al zei, in januari zijn we allemaal harder gaan trainen. En um, het feit dat ik er nu niet in zit, betekent niet dat die acht harder gaat. Maar dat is een, uh, aan iedereen te danken. Uh, iedereen heeft individueel gewoon ontzettend veel sprongen gemaakt. Die vrouwen zijn onwijs veel beter geworden. En dat is heel fijn. Kijk, ik wil niet in een zinkend schip zitten. Het dubbele zit er misschien ook wel daarin dat de selectie voor het WK... en uiteindelijk ook voor de Spelen natuurlijk nog gemaakt moet worden voor die acht. Je kan ook redeneren, ja, uh, never change a winning team. Nou ja, dat zou je kunnen zeggen op het moment dat alle ploegen aan de strijd uh, liggen. Dat ligt er nu niet. Bovendien heb je nog één jaar en drie maanden te gaan. En ik zou het bijzonder raar vinden, uh, ook van de groep, maar ook van de begeleiding, dat als je nu op acht mensen focust uh, wat mij nu overkomen is, kan iemand overkomen. Bovendien heb je met blessures te maken, maar ook met lullige ongelukjes. Maar uh, ja, tuurlijk, uh, uh, het is nu een basis. En dat is ook aan mij de, uh, nu de vraag van, ik moet me er terug in knokken. Er ligt een basis. Ik moet me dus laten zien. En uh, zij moeten zich natuurlijk ook blijven bewijzen. Alleen voor mij ligt wel een zwaardere opgave daardoor. Femke Dekker, die dus weer hoopt aan te sluiten bij die goed presterende acht. En dat was een reportage van Edwin Cornelissen. down again. Binnen de drie minuten nog, het was nog in die tijd zo. De Foundations met Build Me Up, Buttercup. Radio 1, het NOS Journaal. Exact, half vier, hier is Rashid Finch. Goedemiddag, minister Donner waarschuwt dat gemeenten... niet in het bestuursakkoord mogen shoppen. Woensdag stemmen de gemeenten over het akkoord... dat de overdracht van taken naar de gemeente regelt. In dat akkoord zitten ook bezuinigingen op sociale werkplaatsen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten... wil dat de gemeenten daar niet mee instemmen.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 De Nederlander van 46 ontkent dat hij iets met de zaak te maken heeft. Volgens een advocaat was hij voor zaken in Portugal. En in Arnhem hebben zware buien overlast veroorzaakt. De brandweer moest uitdrukken voor ondergelopen kelders, vastzittende liften en een tunnel die blank stond. In die tunnel kwamen drie vrouwen vast te zitten met hun auto. Hun auto ging drijven, waarna de, auto, de vrouwen werden gered door de Arnhemse brandweer. En hun auto ook natuurlijk. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan op dit moment nog 18 meldingen met een totale lengte van 53 kilometer. Ik noem de langste op. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Knopend Leenderheide en Knopend Baterdorp, 6 kilometer. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strand Nulde en Knopend Hoevenlaken 12. A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom tussen Polder en de Vlakentunnel, 5 kilometer. En ook 5 kilometer op de N57, Rotterdam richting Middelburg... tussen port zee en Sirroos-Kerken. Twee minuten over half vier. We gaan weer eens even naar Parijs. De finale tussen die twee spelers die zo aan elkaar gewaagd zijn. Marcelle Mesker. Ja, uh, maar de eerste vier games is het uh, toch vooral Roger Federer... Die, uh... Ja, rustiger is dan Nadal. Fanta. Wat een nerveuze start van de titelverdediger... Dat zagen we bijvoorbeeld ook aan een paar makkelijke voorhands die Nadal miste. En hij staat dus al vroeg in de eerste set een breek achter. Het staat nu 3-0 voor Roger Federer. Nadal serveert, 30 gelijk. Dus ja, dat is dan weer zo'n belangrijk punt. Nou, daar komt zijn service. Linkshandig. Hij zal vaak naar die backhand van Federer proberen te gaan. Kijken of hij dat nu ook doet. Daar komt de eerste zus naar de backhand, inderdaad. Nu de voorhand van Nadal krijgt hij weer een voorhand. Hij is natuurlijk op zoek om veel voorhands te spelen. Dat is zijn spel. En een uh, misser met de voorhand uh, van Federer. Die wordt uh, in de hoek uh, gedrukt door uh, die dominerende voorhand van Nadal. Die komt nu op 40-30. Ik zei, dus al een uh, nerveuze start. Hij was ook voorafgaand aan dit toernooi nerveus. Dat zagen we bijvoorbeeld in zijn eerste ronde... tegen die lange Amerikaan John Isner. Daar moest hij maar liefst uh, twee sets toegeven... En uh, moest tot het uiterste gaan. Vijf sets overwinning in de eerste ronde. En dat heeft wel de toon gezet in zijn vorm. In zijn mindere vorm van dit toernooi. Eerste service weer van Nadal. De voorhand van de Spanjaard. Hij gaat nu naar het net. En de passing met de backhand van Federer. Die gaat uit. En dus uh, speelt Nadal een oké okay game. Niet meer dan dat. Maar staat hij wel voor het nee, nee, nee. eerst op het scorebord. En Federer leidt nog met 3-1 we over het scorebord gesproken even een standje halen bij Pioniers Kinheim. Theo Plasjaar. Het uh, werd 3-2 in de zesde slagbeurt. De honken liepen vol veldkamp te starten bij Kinnheim moest eraf. En Patrick Beljaars, de routinier, de veteraan die het gisteren nog vergooide voor zijn club, mag je zeggen... ...kwam op de heuvel met de drie volle honken en hij moest één punt dus toestaan op een hitje van Kroes. Een heel vervelend uh, balletje kon uh, Moorman scoren vanaf het derde honk, dat was 3-2... Maar in de zevende beurt is het weer gelijk geworden. Niels van Weert, de linksvelden van Kinheim, aanslag helemaal nog niets gepresteerd vanmiddag. Kwam door met een tweehoekslag in het rechtsveld. En toen door twee veldfouten van Pioniers een onverdiend punt, zou je kunnen zeggen, kon hij de gelijkmaker over de thuisplaat brengen. 3-3, dat is de stand nu. Het blijft hier dus spannend in de gelijkmakende beurt van de zevende inning. Stand. ...van John Waite, die hij een aantal jaar geleden opnieuw opnam ...met Alison Krauss, Missing You. We gaan weer honkballen, Pioniers, Kinheim, Theo Plasjagen, 3-3... ...maar er gebeurt nu van alles? Er gebeurt van alles en het is Kinheim dat de Pioniers weer in het zadel helpt. We zagen net de hoge bal van Michael Duersma... ...moest een prooi worden voor Niels van Weert... ...de man die, die net de gelijkmaker scoorde, maar hij verstapte zich... En ...maakte een gruwelijke vangfout, waardoor niet de nul viel voor... Uh, Kinheim, maar uh, Michael Duersma op het tweede honk terecht kwam zomaar. En uh, toen werd hij verder geslagen door uh, Gummersen, de man die een belangrijke... ...zodat het daarmee 4-3 werd in het voordeel van, uh, van uh, Pioniers, de thuisploeg. En met een honkloper op het uh, tweede honk is het nu Helco Jansen... ...die naar uh, Patrick Beljaarts toe gaat, gaat met hem praten en haalt hem van de heuvel af. Het is 4-3, Kinheim in de problemen dus, de thuisploeg op voorsprong. Vorige week zou hij debuteren in de legendarische 500-mijls-race van Indianapolis. De Nederlandse Chinees, Chinese-Nederlanders u wil, Hopin Tung. Maar een enorme crash gooide Roet in het hete. Tung schreef in de kwalificatietraining zijn IndyCar af... en kreeg daarna een startverbod opgelegd omdat artsen hem niet fit genoeg vonden om te racen. De droom van Hopin Tung lag daarmee in duigen. Maar het leven gaat door en vandaag deed hij mee aan de eerste race... van het nieuwe Super League Formula seizoen op het TT Suki in Assen. Grand Prix van Assen heet het. Louis Dekker blikt met hoop in Toen terug op heftige tijden. Het kan verkeren. Het ene moment sta je op het punt om mee te doen aan misschien wel de grootste race van het jaar. De 500 mijl van Indianapolis. Het andere moment sta je in Assen om mee te doen aan de Super League formula. Een raceklasse die zich nog moet bewijzen. Een raceklasse die vragen oproept. Een raceklasse die mensen nog niet echt snappen. En ook een raceklasse waar je als autocoureur... die eigenlijk op weg wil zijn naar de Formule 1... misschien liever niet gezien wil worden. Uh, nee, niet per se. Uh, absoluut niet. Formule 1 is altijd mijn doel geweest. En dat is het nog steeds. Attentie bij dat, de deelnemers van de, de Supercar Challenge. Voor Hoop in tung is het een enorme stap naar beneden. Maar goed, hij rijdt in ieder geval. Hij kan weer laten zien dat hij fit is... na de enorme klap in Amerika. Ja, In de kwalificatie waren we gewoon erg ongelukkig met de omstandigheden... Ik moest net kwalificeren op het moment dat het, uh, het weer dusdanig uh, uh, ruw was eigenlijk. Zoveel wind. Um, je moet je voorstellen dat je op Indianapolis met uh, uh, een tegenstelling tot Formule 1... met juist zo min mogelijk neerwaartse druk wil rijden... om zoveel mogelijk snelheid te creëren uit de auto... zolang je maar vol gas kan blijven gaan. Want dat is altijd wat, uh, uh, het belangrijkste is... Vol gas. Je moet alle ronden vol gas rijden uh, om het momentum niet te verliezen. Ja, en in de vierde ronde in de eerste bocht ging het helaas uh, in één keer fout. De uh, wind die de auto pakt en met zo weinig neerwaartse druk... in de kwalificatietrim uh, ja, gooide hij hem om en uh, achterwaarts de muur in. De wind nam hem mee. Ja, dat uh, was in dit geval. Dan in dit geval echt letterlijk het geval, ja. Kun je niks aan doen? Nee, het was uh, absoluut niet te, te corrigeren en... Uh, typisch uh, slachtoffer van de omstandigheden. En wat dat betreft is uh, Indianapolis Indianapolis Speedway. Uh, laat je af en toe even zien wie de baas is, denk ik. Ja, dat is niet de coureur, hè? Nee, niet in dit geval. Passagier ben je dan ineens. <laughs> ja, absoluut. Hoe gaat dat dan? Je merkt bij wijze van spreken... een tiende voordat je gaat, dat je gaat? Nee, niet eens. Het gaat natuurlijk, uh, je gaat daar uh, met... Op dat moment ging ik denk ik rond de 225, 226 mijl per uur. Um, ik weet even niet zo gauw hoeveel dat een kilometer zal zijn. Maar is... Dat is niet ver van 400. Nee, dat denk ik rond de vroeg na, denk ik. 365 denk ik ongeveer. is in die in die regionen. Um, dus ja, het, het, ging, het gaat zo snel op dat moment dat je. Uh, ik had al eerder een klein momentje gehad in een van die ronden. Die, die heb ik kunnen corrigeren. En uh, ja, dit was gewoon in één keer de zeg maar de auto. De achterkant die omkwam en uh, niks meer te redden. Ja, en dan raak je in de muur. Is een uh, heel harde klap. Natuurlijk. En uh, ja, wat denk je dan als allereerste? Dan denk je van, oh, ik hoop dat het team een uh, reserveauto kan regelen. Ja? Ja, absoluut. Dan denk je niet, oh, laat ik zorgen dat ik het overleef. Nee, nee, nee. Dat was echt de eerste gedachte van, ah. Maar de, ja, de, de doktoren hebben uiteindelijk uh, veto uitgesproken... dat zij vonden dat ik uh, niet mocht rijden na het ongeluk meer. Uh, het team had inderdaad een backup auto geregeld. En uh, was... Uh, Uitermate gemotiveerd en heeft de uh, hele nacht doorgewerkt om die ook klaar te krijgen. Maar ik kreeg van de, van de doktoren de volgende dag geen groen licht om, uh, om in te stappen. Uh, op basis van een waarneming van uh, een van de artsen daar. Die vond dat ik uh, niet uh, alert genoeg reageerde zoals ik had moeten doen direct na het ongeval. Uh, ondanks dat uh, eigenlijk latere scans uitwezen dat er helemaal niks aan de hand was. Dus, ja. Ja, je snapt dat misschien ook wel. Want die mensen willen natuurlijk 0,0 risico nemen. En alle coureurs die zeg maar, net de helft van de nekwervels gebroken hebben, zeggen: ik kan door. Ja, Zo is dat toch? Tuurlijk, ik snap zeker: veiligheid uh, is altijd boven alles. Dat zeg ik ook zelf. Uh, in mijn geval uh, voelde ik me prima, dus uh, was dat eigenlijk niet een, in vragen. En uh, diezelfde ochtend was uh, Ryan Briscoe gecrashed, een Australische coureur in een vrije training. En uh, die was ja, eigenlijk dermate slecht aan toe dat ze die uit de auto hebben moeten halen. En uh, op een brancard is afgevoerd. Maar die zat 40 minuten later weer in de auto. Dus ja, daar uh, was ik op zijn zacht gezegd toch wel een beetje pissig over. Je snapt dat sommige mensen zullen denken, wat bezielt die vogels toch, hè? <laughs> Ja, um, zo gefocust natuurlijk. Het is een, uh, een fantastisch grote race. Um, op zondag uh, race day waren er... Uh, uh, meer dan, ruim meer dan 300.000 uh, toeschouwers. Dus uh, ja, geweldig evenement. En uh, daarom extra jammer. Eén ding heeft het wel opgeleverd, hè, die crash. Je bent een hit op YouTube. Ja, uh, op YouTube ben ik een hit. Er waren ook een aantal Chinese journalisten. Onder andere van de Chinese video's Sai To Do". En die zijn ook geweest om uh, hele reportage nerg te maken. En uh, volgens mij is hij daar nog meer op bekeken dan op YouTube. Was het eigenlijk je grootste klap ooit? Ja, dat moet haast wel. Ja, sowieso wel de hoogste snelheid. En ook qua g-krachten was hij ook wel hij was ruim boven de 100 g qua impact. En heb je hem nog vaak teruggekeken of hoeft dat niet meer? Ja, ik heb hem zeker teruggekeken, want je bent toch benieuwd. Uh, hè, misschien heb je zelf iets fout gedaan qua lijn, qua rijden. Uh, het komt natuurlijk heel nauw. Omdat, ja, bij wijze van spreken 10 centimeter te laag of te hoog in de bocht kan al een verschil maken. Maar dat was niet zo. Dus, uh, uh, maar ja, ik heb hem dus wel... Uh, Meerdere malen bekeken. <laughs> Hopintoeng. Ik ben een hit op YouTube, die man dus. In Assen kon hij trouwens geen potten breken. De Grand Prix van Assen werd gewonnen door de Engelse coureur Crack Dolby. I love you always forever, Donna Lewis. Dankjewel, uh, Tom. En uh, ja. we gaan weer stellen ze. Roland Garros, nadal verder. Excuses stellen niet, Marcel Mesker. Nee, het staat uh, vijf. Twee, nog altijd in het voordeel van Roger Federer, dankzij die uh, eerste break op de tweede game van deze eerste set. En, uh, Nadal gaat nu zoveel, het eerste punt. Service is goed, return uh, niet van uh, Federer, dus wordt het 15-0. De vorige gamewissel, even de fysiotherapeut bij het uh, bankje van Nadal. Een stukje tape moest van de voet gehaald worden, kennelijk zat dat te strak, daar had hij last van. Het is ook nog niet het uh, hoogtepunt uh, wat we hadden verwacht. Het is nog niet zo'n spektakelstuk als bijvoorbeeld in die halve finale... Uh, Federer tegen Djokovic. Uh, beide mannen oh, hebben jongen. toch wat moeite om de bal te controleren. Ballen die uh, vliegen door de lucht. wordt dit jaar ook met een ander baltype gespeeld. De Babulat bal Die ballen die springen wat hoger, die gaan wat sneller door de lucht. Dus dat betekent dat ze ook moeilijker te controleren zijn. 30-0... De service van Nadal die gaat uit langs het lijntje. Hij komt nu met de tweede service. Nadal is wel iets beter gaan spelen. Hij gaat wat beter met zijn voorhand. Daar kan hij wat meer mee domineren. De eerste drie games. Oei, dubbele fout. De eerste drie games liep het niet lekker. Hij maakt best veel fouten voor zijn doen. Nu een dubbele fout. Ik denk dat Federer veel lekkerder in zijn vel zit. Dat doet hij trouwens al twee weken. Die is hier puur aan het genieten. Dat zei hij ook op de persconferenties. Ik heb geen druk. Ik sta lekker in de schaduw van Djokovic. Die moet winnen en Nadal moet zijn titel verdedigen. Ik moet helemaal niks. Ik heb alles al bewezen. En hij heeft natuurlijk gelijk ook. Hij geniet. Van de fans en van het tennis hier. De rally. De voorhand van Nadal. Backhand. Voluit van Federer. Naar de voorhand. Moeite voor Nadal. Die bal die gaat nog in. Heel hoog over het net. Weer een voorhand van Nadal. Daar komt de topspin van Federer. En die gaat uit. Ja, Zo'n hoge bal die je bijna op oorhoogte moet spelen. Dat is toch heel erg lastig uh, te controleren. Het wordt uh, 40-15 voor Nadal. Hij staat dus op het randje om uh, zijn servicegame binnen te halen. En terug te komen tot 3-5. Wordt lastig om die service te breken hoor, want Federer is absoluut nog niet in de problemen geweest, deze set. Serveert goed, heeft al drie aces geslagen, maar Dal nog niet. Die moet zoals gebruikelijk zwoegen in eigen service. Hier gaat de eerste service uh, weer uit. Dan komt de tweede service. Neemt rustig de tijd, komt daar met zijn ja, maniertjes even de haren achter de oren. Hoofdband goed, stuiteren. En dan komt die tweede service. Goede linkshandige diepe service met effect erin. Een return is uh, te goed. Dus uh, krijgt Federer het puntje. Het zijn korte rallies. We hebben nog niet van die hele mooie lange rallies gezien. Een paar daarvan. Twee keer kwam uh, Federer achter zijn service bijvoorbeeld aan naar het net. Twee keer maakte hij een prachtig punt. Maar het zijn toch vooral afgedwongen fouten. Geen onnodige fouten. Dat is weer wat anders. Maar het tempo is hoog. De ballen zijn diep. Met heel veel spin. En die blijken voor beide mannen moeilijk te controleren. Nou, 40-30. De service van Nadal. Daar komt hij. Die is goed. De backhand van Federer. Voorhand. Nadal. De backhand voluit. Hij slijst niet, uh, Federer. Hij houdt uh, de agressie in zijn slag. Goeie voorhand van de Zwitser. Die komt nu naar het net. Een uh, dry volley. Maar Nadal komt uh, in de defensie. Komt terug. Een wereldbal van uh, Roger uh, Federer. Met zijn voorhand uh, precies de lijn geraakt. Had misschien al het punt kunnen maken met die dry volley. Die bal die hij ineens uit de lucht nam. Maar dat deed hij niet. En uh, dus wordt het 40 gelijk. En blijft het dus voorlopig 5-2 in ja, de eerste wel. set. Voor Federer.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 Paul Simon was een nieuw album so beautiful or so what in the afterlife. Jeroka Kim Polling heeft bij wereldbekerwedstrijden in Madrid de gouden medaille gewonnen. De Nederlands deed dat door in de finale te winnen van Laura Vaugas-Koch, een Duitse. Polling komt uit in de klasse tot 70 kilogram waar doorgaans landgenoten Edith het bos de dienst uitmaakt. Gisteren wonnen Birgit Enke Ente en Esther Stam al brons in Madrid. We gaan we even naar het tennissen in Parijs. Vedere, Nadal. Heeft Vedere de eerste set al binnen, Marcella. Nou, bijna hoor. Vedere uh, kreeg zojuist uh, toch op die service game van Nadal een setpoint. Maar kon die niet uh, benutten. En uh, dus is het toch 5-3 geworden. En gaat Vedere nu serveren voor de eerste set. De punten worden wat langer. Er zijn dus nu acht games gespeeld in de eerste set. Federer heeft de overhand. Vedere staat lekker te spelen. Zijn backhand is goed. Daar komt hij naar het net. Service volley. Nadal. Gaat hij passeren? Hij gaat niet passeren. Daar komt de backhand volley van uh, Federer. Geweldig. Heel veel power. Beetje hoge bal van Nadal. En hij pakt hem goed hoor. En hij uh, zet meteen de toon. 15-0. Zoals hij eigenlijk de hele set al goed serveert. Speelt overtuigend. Hij uh, bepaalt wat er in de rally gebeurt. En uh, zoals we vroeger gewend waren... Nadal domineren met de voorhand richting backhand van Federer. Het is eigenlijk nu andersom. Federer dicteert ook goed met die voorhand. Nou, daar komt tweede punt. Goeie service. Die is net uit. Achter de lijn. Tweede service. Nadal moet dit punt pakken. Moeten uh, weer gelijk komen om uh, een beetje druk te zetten. Tweede service. Naar de voorhand van Nadal. Voorhand. Uh, voluit zeg van Federer. Weer die voorhand. En dan mist hij toch. Nou, uh, well, geen moeilijke bal. Misschien was de timing niet helemaal perfect. Geen excuses met de wind, want die staat er eigenlijk maar heel weinig. In tegenstelling tot de afgelopen twee weken. Schitterend weer hier in Parijs, maar een hele harde wind. En dat was soms erg moeilijk voor de spelers op het zetekort. Kreeg hij van die lange dwarrelwinden. Vijftien gelijk dus, daar komt Federer. Service gaat uit. In de meeste partijen serveerde Federer tot nu toe uitstekend op de belangrijke momenten. Nu moet hij doen met een tweede service. Daar komt hij. Return. Nadal. Voorhand, Federer. Voorhand. Nadal. Voorhand weer van Federer. Ja, wie slaat het hardst, zou je zeggen. De backhand. Een slice nu van Federer. Voorhand van uh, Nadal. Die begint het tempo over te nemen. Een rustige backhandspin van uh, Federer. Hoge bal van Nadal. De backhandspin weer van Federer. Voorhand Nadal. Backhand. Rustig door het midden van Federer. En dan mist Nadal. Een simpele bal die Federer eigenlijk een beetje door het midden sloeg. En dan krijgen we de fout van Nadal. Ja, dat hebben we eerder gezien in dit toernooi. Hij maakt voor zijn doen wat meer fouten dan gebruikelijk. Zal toch ook een beetje spanning zijn. Hij is wat minder zeker dan de afgelopen jaren. Toen hij dus die vijf titels hoort. Won 5-3 voor Federer 30-15. Zometeen gaan we ook nog even schakelen met Verladingen. De Ladies Open Golf. Kijken hoe het gaat met Christel Bouillon. En zometeen begint in de volleybalwedstrijd in de European League tussen Nederland en Griekenland. En we blijven het op de voet volgen. De mannenfinale daar in Parijs tussen Roger Federer en Rafael Nadal. We gaan er even uit voor het journaal van 4 uur. En zijn daarna met al die prachtige sport bij u terug. Blijf aan het eh, toestel, zeiden we dan vroeger. Good morning, Your honors. The prosecutor versus Ratko Mladic. Thank you, Mr. Weterstijn. Mr. Mladic, would you please state your full name for the record? Ja, Sam. General Ratko Mladic. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.